Ook morgen veel zon bij iets lagere temperaturen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort, bij de Afritbundschoten 5 kilometer en richting Amsterdam bij de Afritbundschoten 3 en verderop bij Muiden-Oost 4 en nog een stuk verderop bij Klopendiemen ook 4 kilometer A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en Klopend-Battenverdorp 3 kilometer, A7 Hoorn richting Zandam, 3 kilometer voor Klopend Zandam. A8 naar Amsterdam tussen Westzaan en Klopend Koenplein 6, A9 Diemen richting Amstelveen, tussen Klopend Duimen en het AMC 4 kilometer en vanuit Alkmaar richting Amstelvee rijdt het langzaam over 15 kilometer tussen Beverwijk Oost en knooppunt Batuverdorp. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Afrit Volendam en knooppunt de Nieuwe meer 15 kilometer tussen Afrit Volendam en knooppunt Koenplein 4 en tussen de Koentunnel en knooppunt de Nieuwe meer staat 3 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht bij Knoop het Oude Rijn 3 en richting Den Haag staat tussen Zoetermeer en Den Haag Malieveld 5 kilometer. A16 richting Rotterdam voor het Knoop het de Brechtseplein 4, op de A20 naar Gouda tussen Schiedom en Knoop de Brechtseplein ook 4 kilometer. A-27 Almere naar Utrecht tussen knooppunt Emnes en Bildhoven 6 en op de A-28 in de richting Utrecht. Daar staat 3 kilometer bij Amersfoort en op de N-11 Bodegraaf richting Leiden. Daar staat tussen Hazelswouden Dorp en de aansluiting met de A-4 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 dit uur bedoel je? Ja. ja, we gaan praten met uh, Jerry Kramer van VVV over het LDC. En daarna komt uh, Mick Boskamp praten over zijn uh, nieuwe column in het Zandvoortse, uh, in de Zandvoortse Courant. Twee items waar we rustig de tijd voor ja, nemen. Alle tijd voor. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Jerry, welkom. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen,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 Als je dan hoort, zeg maar, uh, en wat iedereen eigenlijk al weet, is dat die parkeergarage gewoon slecht loopt. De cijfertjes uh, op het bord uh, wat aangeeft hoeveel uh, parkeerders er, er zijn elke dag, uh, blijft rond de honderd hangen. Mm -hmm. En uh, ja, dat ding dat moet gewoon uh, voller staan. Ja. Dus uh, je, je beheerskosten uh, geloof ik twee ton per jaar, Ja, die haal je al niet eens uit, uit de kosten van, uh, van, de, van, de, van de mensen die daar parkeren. Maar eigenlijk bij het dus antwoord dat al. ja.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 Ja, en dat vind ik te moeilijk. Uh, uh, ja, dat, ja. Is, nee, dat is gewoon... Uh, dat... Maar wat je eigenlijk zegt, is dat de raadsleden beter op moeten letten. Ja, net als wat jij zei, je begon met dat stukje... antwoord. Het staat vandaag weer een heel stuk in de kant. De raad het, een, moet, heeft het boetekleed aangetrokken omdat ze te weinig kritisch waren.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 Ik heb geen idee, nee. dat zou je aan de, aan de wethouder moeten vragen. Aan de tribune hebben jullie dat nodig? Ja, we willen ja, we weten, we weten wat er wordt. Mooi. De, de, de tribune en een aantal bewoners uit deze buurt ...die zouden nog wel een keer geïnformeerd willen worden, maar, we dan, we wel maar dan wel goed. Um, het project zelf. Er moet nog heel wat gebeuren. Um, uh, Aholt en, uh, en de Nijs gaan verder met het ontwikkelen van het voorste stuk. Uh, oude postkantoor, Trump en.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 ja, hoeveel mensen interesse hebben in een ja. en keerplek van 275 is. euro per maand. Ja, nou, we gaan het uh, na de muziek nog even over hebben. We breken even uit voor de muziek.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 maar nou, gewoon een fijne vader was dat. En die had een stand twee 2A elke keer. Een fameuze stand in de jaren 60. Want mijn moeder was, uh, die kwam uit de artiestenwereld. Die nam haar netwerk, dat nu netwerk, toen bestond het woord nog helemaal niet. Maar die nam haar netwerk mee naar het strand. Dus op een zaterdag. Er zijn zaterdag geweest, zaterdag Johan Cruijff en Piet Keizer, die zaten dus. Uh, de, die hadden twee uh, st uh, strandkorven tegen elkaar aangezet, want die mochten niet bruin worden van Rienes Michels. <laughs> dus de, de vrouwen lagen in bikini op het strand en zij zaten tussen twee, twee, twee korven in. En Jonke uh, uh, B. Uh, ja. Adelle Bloemendaal, uh, allemaal uh, sporters. Het was een hele rare mengelmoes van allerlei bekende mensen. Shaffy die is nog een keer uh, door, uh, door het glas gevallen omdat hij uh, drie flessen sherry op had. Gof op zagen. <laughs> maar dat werd toen ook gedronken, he, sherry, in die ja. tijd. Nou, uh, uh, het was gewoon een hele leuke periode. Wonen we zomers op het strand en dan hadden we natuurlijk z'n een huis nodig. En je kan dat huis natuurlijk niet uh, een hele zomer, alle zomermaanden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 En dan kom je dus in Zandvoort wonen. En ik kwam hier natuurlijk. Mijn moeder woont hier. Mijn broer woont hier. Dus ik kwam al uh, vaak. Maar dan kwam ik hier eten. En dan ging ik weer weg naar, naar, naar Amsterdam. Maar als je hier gaat wonen. Dan heeft elke plek waar je loopt. Heeft een bepaalde herinnering. Ja. Elke keer weer. En toen dacht ik van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 Dat ik vroeger door door dorp liep. En is dus dat die man die, die altijd met een fijne pyjama sliep ja. is dat echt waar ja. oh nou ik ik ben ik ben ik ben ik ben ik ben, ik ben ik nog al, jij amsterdam bent kom ik ben nog ik ben nog al op goede voet met hem maar dat ja. dat is het dus niet gaat ja. nu veranderen ja dat gaat zeker van ja, ja. Maar waar het ja we gebleven eigenlijk maar, uh, nou ik wil even uh, terug uh, hoe is de samenwerking uh, gekomen dat je in die zand stukjes gaat schrijven ben je daar zelf uh, uh, ben gevraagd ben je in de voren gelopen van ik wil mijn mijn stukjes antwoord, wil ik uh, wil ik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 Uiteindelijk is het, is het, is het, is het, is het uh, verstarten gaan. Ja, Maar jij schrijft nog meer hè? Het is niet alleen maar dat je in de zand nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Er zijn ook mensen die zeiden tegen, me, moet je nou de aan van zijn kranten, je schrijft van Panorama, nieuwe revue. Ik zeg ja, stiekem vind ik dat eigenlijk veel leuker. Ja. Dat is je beroep ook. Ik ben journalist. Ik ja. bent journalist. Ja, ja. Okay. Ja. Ik heb uh, 21 jaar bij Playboy gewerkt. 21 jaar. Ja. Hitkrant heb je gedaan? Ik hit heb hitkant, 5 jaar hitkant gedaan, 1 jaar muziek Express. Ik heb IDT uh, magazine gedaan, later release.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 Ik ben, ben, ben wel zeer ja? benieuwd. Ja, nou ja dus niet om de 14 dagen. Nee, dus ik, ik, ja, ja, ja. Ik, Maar ik, ja, ik vind het. Weet je, ik ben, vroeger liep je door het dorp en dan zeiden mensen tegen je. Morrie. je, dat, dat, dat hoor je ook niet meer. Nee. Dat is zo'n dialect. Wat doen ze dan nou, wel? Nou, hoor je nog steeds erg weinig middag en morgen Dat wordt steeds minder waarschijnlijk. Oh, überhaupt? Ja, vind ik wel. ik doe je het maar, consequent. Uh, dat moet je maar eens proberen als je straks de Haddenstraat doorloopt en dan zeg je tegen iedereen goedemiddag. Ik krijg de vreemdste blikken naar je. Toe, echt ja? geweldig. Ja, ik, ik, ik, ik, ik doe dat wel eens.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 Ja, ik was dus zo enthousiast. Uh, ik, ik ben meestal wel. Uh, ik doe meestal wel lange. Uh, ik, ben, ik ben niet een hele snelle schrijver. Maar deze stukjes die, die schrijf ik echt in 10 mm. minuten. komen steeds. Ik heb er al vijf geschreven. Dat is je een voorraadje, dus mocht ik ook, voorraadje, ik al, voorraadje. Ik lig al heel uit je hart, hè? Dus dan, dan, dan flapt dat er ook makkelijker uit. Ja, nee, maar ik, ik moet het ook kwijt op de een of andere rare manier. Want zoals ik al begon, ik loop hier rond. En dan uh, kom ik. Allee, ja, hier ook. Torbeckenstraat. Dan loop ik dus uh, langs Pension Berton. En dat werd vroeger gebesteerd door want mijn, mijn, mijn cadeauvader en moeder die, die, die dat waren mensen die die die die projectjes onder handen namen en, en starten. Het is wel een pension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 dat moet je dan nou ook niet misbruiken. Nee. Je moet het gewoon netjes gebruiken. Wij gaan uh, genieten van jouw. Uh, ja, konse, nou, super. En uh, ik denk dat je. Nou, je hebt er al vijf geschreven, ik ja. als, je, als er nou vijf geplaatst zijn, dan moet je nog eens een keer langskomen. Ja, maar wat ik dus. Ik graag de reacties weten die jij in het dorp krijgt. Ja, ja de, nou, ik ben van Vessem. Daar kennen ze Daar hield ik ook de, de winkel een beetje op. Omdat die dame me ging ge, vertellen hoe leuk ze de kolom vond. En toen zei ik: Is het niet handig om die andere klant even ja. te vertellen? Dus ik weet, ja. Dat... Dus de reacties, uh, die zijn er al. Die zijn er al. is mooi. Zeker bedankt. Je je Kom. Kom. We gaan je zeker nog eens spreken. Graag gedaan. Zeker, fijn weekend.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 In de krocht van 10 tot 4 uh, en tegelijkertijd uh, is natuurlijk de hele dag weer de grote voorjaarsmarkt in het centrum van Zandvoort. Precies, en daar is natuurlijk ook als hartstikke uh, leuk: de Prinsessenweg, de stukje van de krocht, uh, de Halterstraat, nou noem maar op, De raadhuisplein. Het gaat de hele, het hele centrum door, dus komt er gezellig heen.